4 uur, Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. In New York heeft de algemene vergadering van de VN Palestina... de status toegekend van staat die geen lid is. De Palestijnse president Abbas zei voor de stemming... dat het de laatste kans is voor een twee-staten-oplossing. Hij vroeg de VN-vergadering het geboortecertificaat... van Palestina af te geven. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu... gaf meteen daarna een verklaring uit... waarin de woorden van Abbas werden betiteld als vijandig en giftig. 9 van de 193 landen stemden tegen de resolutie. 41 landen onthielden zich van stemming, waaronder Nederland. In het tv-programma Pauw en Witteman zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... dat hij ervan overtuigd is dat deze stap niet helpt om een twee-staten oplossing dichterbij te brengen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton noemde de stap ongelukkig en contraproductief.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 Walt Disney bedacht het figuurtje Mickey Mouse in 1928. Het weer, vannacht wisselen bewolkt een paar buien en kans op lichte vorst. Overdag wolkenvelden, ook zon en opnieuw kans op buien. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121. Dat is natuurlijk nog steeds het telefoonnummer waar je naar kunt bellen met vragen en antwoorden. Mailen kan een nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl. En Twitter is ook nog mogelijk via apenstaatje nachtzuster. En dan is er ook nog een chat tijdens dit programma. Allemaal mensen die constant zitten te typen. En het programma eigenlijk half volgen, maar ondertussen is het ook nog gezellig. En die chat is te vinden op uh, www.omroepmax.nl nachtzuster. Uh, ja, dan heb ik eigenlijk maar twee vragen die niet beantwoord zijn. Dus nieuwe vragen zijn echt erg welkom. De vragen waar ik nog een antwoord op zoek... Uh, zijn uh, de allereerste vraag van deze uitzending... die oorspronkelijk van mijn kennis Iris kwam. De kriebelende trui, die niet meer kriebelde... nadat ze hem een nacht in de vriezer had gelegd. Het was een tip die ze voorbij hoorde komen die ze probeerde... en die er ook daadwerkelijk werkte. En nu vraagt ze zich uh, eigenlijk heel erg af hoe dat dan kan... Wat doet zo'n nachtje in de vriezer dan met de trui, met de kriebeltrui? Waarschijnlijk een wollen trui, dat die opeens niet meer kriebelt. En iedereen in de uitzending belde er iemand die zei: Ja, dan is die bevroren, kun je hem niet meer aantrekken. Maar dat was het niet, dat weet ik bijna zeker. Dus geef het even door als je daar een antwoord op hebt. En Marianne die belde, die was in Londen geweest bij haar dochter. En die heeft daar gemerkt dat het openbaar vervoer daar zo goed werkt. Dat was eenvoudig en goedkoop. En zij vraagt zich toch heel erg af waarom het Nederlandse systeem dan zo ingewikkeld is. Vergeleken met dat Londense systeem. Als je daar iets over kunt melden, 0800-1121. En je kunt dus bellen met nieuwe vragen. En dan is het inmiddels vier minuten over vier... traditioneel op Radio 1 bij Omroep Max, bij Nachtzuster. Het moment voor een discoplaatje. En in dit geval zijn dat de Jacksons. En geef allemaal maar de schuld aan de boogie. Blame het dan de boogie.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 probleem met de boogie van de Jackson's was dat. 0800-1121, Ben. Ja, Ga maar praten, we pakken ondertussen even de papieren eraan, uh, erbij, want die waren eventjes. had ik even opzij gelegd om op tafel te dansen, maar dat we zeiden, ja. Ja, ik had een vraag over de productie van de whiskies. Want de whiskies worden gestookt in Ierland onder andere en in Schotland, maar ook ja. in Amerika. Ja. Maar nu kan ik niet zien uit welk land ze geproduceerd worden. Oh. Is dat, uh, ja, is dat ergens te herkennen aan de flessen of aan de etiketten waar ze vandaan komen? Nou, het is, het, het is volgens mij Ierse uh, whisky is uh, met E en Schotse whisky zonder E. O, o, of andersom. Maar als het dan uit Amerika komt, dan weet ik het ook niet meer. Nee, nee. Nee. Nou, misschien weet een luisteraar dat. Ja, goede vraag, Ben. En uh, maakt het je iets uit? Hoe bedoel je? Nou, waar het vandaan komt... Nee, maar ik wil een beetje kennis krijgen van een soort whiskies eigenlijk. <laughs> nou, dat kunnen we vast wel regelen. 0800-1121. Kijk of er iemand over Dank je wel. Oké, okay, dag Ben. Da. Dag. Dag. Uh, Benny. Uh, hallo, goedemorgen. ben Benny Adam. Dag Benny. Uh, ik had meer een politieke vraag. Oh jee. Iets waar ik totaal niks uh, van begrijp eigenlijk, wat uh, de afgelopen dagen veelvoudig in de media is geweest. Mm -hmm. En dat is het, uh, het schrappen van het verbod op godslastering. Yeah. De vraag is van, wat bereik je daar eigenlijk mee? Want ik zie er totaal geen nut in. En de afgelopen jaren hebben wij het constant gehad over normen en waarden. Normen en waarden en elkaar, en elkaar, en elkaar normen en waarden laten en dergelijke. Nou... Ik vind er zoiets plaats en ik zie totaal niet in dat het wat te maken heeft met de meningen van de vrijheid van meningsuiting. Omdat mij vrijheid van meningsuiting ophoudt daar waar ik een ander kwets. Dus mijn vraag is: van, wat schieten we daarmee op? Maar je, je vraag is: wat schieten we ermee op om het verbod op godslastering af te schaffen? Ja, dat is inderdaad. je vraag. Ja. ja. Ja, ja. En vooral omdat wij de afgelopen jaren gewoon zoveel hebben gehad over hè, elkaar samenleven en integratie en dit en zus en zo. En elkaar in eh, de dus zeg maar uh, normen waarde, hoe belangrijk dat allemaal is. En uh, nou ineens uh, schatten we zaken die toch uh, totaal uh, wel uh, zeg maar een hielp bij het samenleven in één land met elkaar en met elkaar respecteren en dergelijke. Ja. Dus ja, ik heb op ja. totaal geen antwoord op. En misschien kan iemand het uitleggen als het uh, uh, zinnig is om, om dat zeg maar, te schrappen. Ja, nou ja, er is vast wel iemand die, uh, want ik kan dat niet, maar die de uh, politieke, in ieder geval de politieke redenen hierachter eventjes kan duiden. En die uh, roepen we dan meteen op om 0800 1121 te bellen. Ja. Kijk, eh, soms heb je bijvoorbeeld iets, eh, ik noem maar wat, bijvoorbeeld de pensioenregeling, eh, andere zaken, daar dat heeft een bepaalde groep uh, zeg maar, mensen in Nederland, heeft daar nog baat bij. Ja. En, en, en daarom stem je op zo'n persoon die bijvoorbeeld voorop komt. Maar dit, hier zie ik totaal geen nut van in. En ja, dan denk ik bij mezelf van, ja, is het gewoon echt dat, dat mensen maar, uh, zo, zo weinig bezig zijn met het geloof en dergelijke. En totaal, dat altijd de kant op gaan. En dan denk ik van, nou goed, uh, weet je wat, uh, dit vind ik wel wat. En uh, laten we maar handen op een tintje stappen. Of is het gewoon echt totaal ja, uh, een ander reden? Nou, volgens mij heeft het er ook heel erg mee te maken. Dat hoe, hoe controleer je het nog? En hoe ga je er sancties op, uh, op leggen? Of, uh, hoe ja, ga je... ja, ja. Maar, ja. maar goed. Dat, dat is eigenlijk, dat, dat, dat vindt al pas plaats. Als, eh, als we zeg maar een standpunt hebben van wij zijn daar tegen. Maar het verbod, dat is er al. En dat, daar is ooit is daar mee ingestemd. Hmm. En uh, nu ineens wordt dat geschrapt. En terwijl daar eigenlijk niemand baat bij heeft. Want ja, wat verdien je ermee? Maar vroeger, als iemand, als iemand vroeger iets godslasterend riep, dan kon je met het hele dorp hem gewoon insluiten en naar de gevangenis brengen. En tegenwoordig, je kunt niet meer iedereen die op Twitter eens een keertje iets, uh, iets roept uh, vervolgen. En ik. Dat is natuurlijk ja, dat is natuurlijk niet de reden om iets. Stel nou dat als iets echt heel, heel, heel, heel erg verkeerd is, stel. En toch doet iedereen het. Dan is dat natuurlijk niet de reden om te zeggen, nou ja, dan gaan we het verbod maar afschaffen. Maar in dit geval is het toch ook een beetje door de tijd achterhaald. Denk ik dat de reden is. Nou. Dus de reden, uh, u denkt dat de reden is? Dat er, dat het niet, dat er inmiddels zoveel uh, mogelijkheden zijn om, uh, om te communiceren... dat er geen mogelijkheid meer is om het te controleren. Ja, goed. Maar zou ik dan zeggen van... weet je wat, maar ondanks dat we geen boete voor geven of dergelijke... maar laten we wel elkaar in, in elkaars normen en waarden laten. Ja, maar uh, ik volgende. denk dat er niemand is die dat niet vindt, Benny. Ja, goed, maar nu, nu blijkt toch wel het tegenovergestelde? Want, nee, ik ja, denk, nee, maar het is niet zo. Nou ja, ik denk niet dat het, Kijk, het is niet zo dat, uh, uh, dat godslastering nu wordt aangemoedigd. Hm? Zo is het niet. Ja? Het is alleen zo dat het niet, niet ge, ge bestraft wordt. Ja, goed, maar dan, dan kun je het toch, toch gewoon beter houden zoals het is en zeggen: van nou weet je wat, we houden ons er niet mee bezig. Bijvoorbeeld, uh, we gaan het niet eens controleren en we gaan ook niet bestraffen, maar we laten gewoon de wetten zoals ze zijn. Hmm. In plaats van dat je zegt van weet je wat, ik open de deur en nu mag het gewoon. Dus je zet eigenlijk mensen aan ja, om ja. elkaar te kwetsen. Ja, dat is ook een mening. Maar ja, je, ik, ik, ik denk dat ook niemand het toejuicht dat je willekeurige voorbijgangers in hun gezicht gaat slaan. Maar er is ook niet echt een. Ja, er is natuurlijk wel een wet die. Dat, dat zal vast wel ja. onder een wet vallen. Ja, interessant. Ja, misschien ja. dat er iemand uh, die daar meer verstand van heeft dan ik even wil bellen naar 0800-1121. Oké, okay, nou, hartstikke ja? bedankt. In ieder geval dan wacht ik het handen uh, vooraf. Oké, okay, dankjewel Benny. Oké, okay, fijne dag. Uh. Ja? Hallo. Wakker ja, worden? Ja, nee, dat hoeft niet wakker worden. <laughs> ik zit alweer een uur te luisteren en water drinken. Ach, water en, drinken? Uh, ja, dat is het beste voor de mensen wat er is, hè? Ja, is heel gezond. Niet te veel, oh. hè? Er blijft een beetje lucht van. Ja. Maar niet te veel, want dan wordt je bloed te dun. Nee. Oh. Maar plak je toch uit? Oh. Moet jij toch weten? Ja. Oké. Okay, Goed. Even een klein antwoordje op die uh, transport, Wat? ik het weet. Wat? Op die wat? Op de vorige spreker. Ja? Ik vind het triest. Ja. Dat de mensen nog, en vandaag de dag nog, eh... Uh, ja, met, met, met gods, godslastering, hoe noem je dat? Ja. Uh, dat die daar nog last van hebben. Iedereen is, godzijdank en heel vrij om te leven, hoe hij wil. Want ben je dat niet meer mee. Ja, ik, nou ja, ik, ik vind het een beetje, een beetje moeilijk om daar uh, op in te gaan. Dat, uh, ja, ja dat is, nee, me, nee, het spijt me. Maar dan vraag je is mij vraag naar mijn mening... en daar zit echt niemand op te wachten. Ja. Nee, ja, dat is waar. Ja. Ik heb daar een heel duidelijke mening over. Ja. Iedereen die een bepaald geloof van houdt... Ja. die mag dat doen. Ja. Maar waar bel je over, rol Want je bent een beetje slecht te verstaan. Dus Hoe kan dat? Ja, ik denk dat de, de verbinding tussen, tussen jou en mij... dat er een uh, eekhondje op zit of zo. Die zitten weinig in... Ja, zit dus uh, je. Ja. ja, ik kreeg vanmiddag een, een seintje, zo in één keer. Ja. Dat ik vanaf een drie staan, vanwege volle maan. Ja. En ik heb dat gedaan. En ik, uh, er werd me gevraagd, van, ga bidden of mediteren. Ja. Zo, om tot mijzelf te komen. Ja. En dat is natuurlijk gedeelde gelukt. Maar heb je ook een vraag, Rol? Of een antwoord? Uh, nee. <laughs> ik vond het zo'n fantastisch verhaal dat ik dat moet mededelen. Ja, nou heb je gedaan. Neem nog lekker een glaasje water. Goeiedag, Rol. Rutger. Jongen, jongen, jongen. Zit je ook hey, te mediteren? Zit je een beetje te mediteren, Rutger? Nee, ik mediteer oh. niet. Ik werk. Oh, dat is ook belangrijk. Dan hou jij het land draaiende in je eentje. En ik had een, uh, een vraagje. Ja. En wij zaten uh, deze week eens op een avond aan de tafel met wat vrienden en mijn buurman. Hmm. En dat ging dan over de bouwvergunning en dan krijgen we discussies. En zegt een kennis van mij, die zegt, ja, ik had een, uh, een bouwvergunning voor een... Uh, een, iets van een pergola, en dat ja. werd afgewezen bij de gemeente, zo zo. Dit is even een inleidend gesprek. Maar uh, toen kwam er een opmerking, kwam er op de tafel. is iemand die zei van, ja, daar hoef je niet tegen te protesteren, want het is vechten tegen de bierkaai. Ja. Yeah. Nou weet ik wel, die, die opmerking, dat vechten tegen de bierkaai, ja dat is eigenlijk onbegonnen werk, hè. Yeah. Maar waar komt dat nou precies vandaan? We dat is een bierkaai. We wel eens een, ja. een bierkaai, wat is nou de bierkaai? Ja, dat is een bierkade. Dat zou kunnen wezen. Maar waarom ga je daar tegen vechten? Nou, maar dit is, is een goede. Een, een uitdrukking die je toch wel vaker hoort. Ik, uh, ik denk, want je weet het, hè, er zijn mensen met een etymologisch woordenboek naast het bed. ja. Of in de Kamer. Er zijn mensen die hiervoor voor dit soort dingen speciaal uit bed gaan om het etymologisch woordenboek even uit de kast te halen. En die oh, mensen, <laughs> die mensen, die moeten we eren. Daar moeten we blij mee zijn, daar moeten we trots op zijn. Daar ja, okay. moeten we met z'n allen, als het programma Nachtzuster, moeten we die mensen waarderen. En die mensen gaan nu bellen naar 0800 1121. Allebei. Ja. En ik ga. Nou, ik ben benieuwd. Ik, wil, ik ook. Toch, wil toch wel eens weten waar het vandaan komt. En de Amerikaanse whisky, dat heet bourbon of rye. Oh. Okay. Dit is whisky, whisky, dat is Europees. En dan heb je Amerika, dat is bourbon. Ja. Of rye. Oké. Okay. Dat heeft te maken met het distillatieproces. Oh, oké. Okay. Hé, hey, en uh, Rutger? Ja. Ben je geladen? Ja. Oh jee, wil je rijden op de vrachtwagen? Ja. Oké. Okay. gaan we raad wat hij rijdt spelen, hè? Ja, je gaat je gang maar. Ja. Dus ik ga raden wat er in, in jouw vrachtwagen zit en jij ja. uh, antwoordt alleen met ja en met nee. Ja. Kun je het eten? Ja, als het bewerkt is wel. Maar nu nog niet. Zijn het suikerbieten? Nou... Zijn het suikerbieten? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, nee, ik roep nu nee, nee. mensen... Sorry, slaap ja. rustig verder. Kruip wat dieper onder de dekens. Sorry dat ik je wakker schreeuwde. Ja, uh, het zijn geen suikerbieten, maar het moet nog nee. bewerkt worden. Is het, uh, maar is het, het is officieel wel een voedingsmiddel. Ja, want anders kun je het niet Die, eten als het... Ja? Uh, dit product... Dat dit product, ja. komt wel van... Het, het, het, het is een, eigenlijk een restproduct... Van een uh, voedingsmiddel. Oh ja, maar je gaat het niet opeten? Ja, indirect wel. Het, het, het moet nog worden bewerkt. Het... Dan kun je het opeten. Het is een restproduct van een voedingsmiddel. Maar het ja. is al een restproduct, maar het moet nog worden bewerkt. Ja. Het is een tien voor half vijf. Hè. Je maakt het wel heel ingewikkeld. Um, nee. nee. Nee. Maar <laughs> dat zal hier straks wel duidelijk worden. Oké, okay, het wordt me Als je weet wat het is, ja, dan, ja, dan, dan wordt het, het me duidelijk dan ja. hoef ik het niet uit te leggen. Maar, maar ga, ga je het naar een fabriek brengen? Uh, ja, het komt van een fabriek en het gaat nu naar een fabriek. Oké, okay. en in zijn oorspronkelijke vorm is het dan een plant? Nee. Een dier. <coughs> nee, ja, het, het uh, nou ja, dier, dier. Nee, het is geen dier. <laughs> Een dier, dier, dier. Nee, het is geen dier. En... Het komt wel uit, een dier. Ja, is, is het melk? <laughs> het, is, het is geen melk, maar je, je wordt heel erg warm. Ja, dat dacht ik al. Dus het is, De melk is er al uit, dus je, het is een stremsel. Nee. Nou ja, zoiets. We, ja, wij. Ik, nou, ik, ik Zal ik het maar zeggen? Ja, want het wordt zo saai, hè? Kijk, melk want daar maken ze producten van, soort boter, kaas en ja. room ja. en kannemelk. Ja. En bij een bepaald proces ja. uh, blijft, uh, als je bijvoorbeeld kaas maken, ja. dan blijft de wei. Ja. Die blijft over. Ja. Die wei die wordt ingedroogd. Ja. En dan maken ze er dan poeder van. Ja. En dan krijg je 34 ton ja. weipoeder achter op je bakje. Ja. En dat gaat naar de medische industrie. Daar maken ze dus. Dat uh, gebruiken ze onderdeel voor, voor medicijnen. Oh. En je rijdt dus met wijpoeder. Ja. Maar ik zei net wij, hè? <laughs> ik, nadat ik stremsel zei, zei ik wij. Oh, daar heb ik niet voor. Nee, nou, ik vind het heel knap maar, van mezelf. Er, zei, ik ben zei, blij zei, dat ik zei, het zei zelf punten, wel gehoord heb. Dus zijn die punten voor jou? Nou, weet je, allebei één. Ja, Delen we ja, samen. wat, Sinterklaas, ja. Daar, is, daar <laughs> geef ik hem aan jou, die punten. Ah, dat vind ik echt heel lief van je. Ja. Nou, dan, uh, nou, dan zet ik die hier neer, de punten. En dan uh, uh, dank ik je hartelijk en ga ik op zoek naar een vertaling van vechten tegen de bierkei. Ja, ik ben benieuwd. Dank je wel. Ik ook. Doei. Hoi. Hoi. Harry. Dag Astrid. Dag. Ik ben weer net te laat. Want je, wilde, je hebt ook wij in de vrachtauto. Nee. Het ging over whisky. Ja, nou vertel. Ja. De Schotse whisky die krijg je met een Y. De Ierse met EY en de Amerikaanse dat is inderdaad bourbon. Oké, okay, en, dus en de Schotse is zonder E hè? Nee, nee het is met E. En de Ierse is zonder E. Oh nee, de Ierse, de Ierse is met een E en de Schotse is zonder E. Ja. En nee. de Amerikaanse is bourbon. Bourbon. En is en, het dan allemaal hetzelfde spul? Nou nee, uh, iedereen heeft zijn eigen distillatieproces, hè? Ja, oh ja, natuurlijk. En uh, de opslag uh, van de van, dacht van Ierse whisky... dat die, die gebeurt in oude eken e e e En dat geeft dus uh, een bepaald aroma aan die whiskies. Mm. En de kennels van whiskies zeggen altijd... de Ierse whisky is zachter en heeft een, een, een fijne zachte af, afdronk. Oh ja, en, en dat betekent dat de Schotse whisky wat uh, pittiger is. Ja. Oh, ja. En de bourbon? Ja, dat, dat, uh, dat dus, ja dat is, het is eigenlijk niet te vergelijken, Astrid. Het is zo'n verschil in, in het distillatieproces dat je dat. Uh, je kunt ze wel. Uh, de een van die en de ander houdt van dat. Ja, daar zit wat in. Het is gewoon een kwestie van smaak. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja. Ik vond het toch fijn dat je even belde hoor, Harry. Ja, ik, ik vond het fijn dat ik weer even jouw stem heb gehoord. Kijk, vonden we het allebei fijn? Okay. Dikke, dikke knuffel afsluit. Dag. Ja, dikke knuffel terug, Harry. En ik heb dag. een plaatje ook voor je. You. Ja, dag. Whiskey in a jar is dit. Van Chain, Whisky in the jar. Zo, we zijn allemaal weer wakker. Rebecca, nacht. Ja, Astrid, goeienacht. Eigenlijk heb ik geen tijd om je te bellen. Want, want ik ben heel druk. Nou, ja. ben ik benieuwd. Half vijf ochtends. Ik ben mijn koffer aan het pakken. Ja. En ik ben nog wat zomerbroeken aan het strijken. Oh, waar gaan we naartoe? Naar Tenerife. Oh, toe maar. Ja. Zo. Dat, dat heb ik verdiend. Ja? Ja, ik heb 480 euro uitgespaard door niet te roken. Ja, maar daarvan ging je sparen om naar... Australië te gaan. Ja, en nu maar ga je naar... Dit, ja, dit kwam nu voorbij en dit was zo goedkoop... en ik had zo'n weekje zon nodig. Ik dacht, hop, we gaan even van dat geld maar een, een tripje maken naar Tenerife. Oh. Maar dan ga ik de eerste maanden ga ik heel zuinig leven. Ja, alleen maar Voor, water en brood. Uh, zoiets ongeveer, ja. ja. En dan ga ik dat inhalen, zodat ik volgend jaar toch die trip naar Australië kan maken. Goed, hè? Ja, dat is je geraaien, want je kunt niet van je plan afwijken nu. Nee, maar ja, een, een weekje Tenerife. Uh, nou, dat is uh, 24 graden nu. Nou, dat is toch ook niet verkeerd. Ja, maar ja, als je zo redeneert, dan kun je nu wel ja, drie, drie andere... maanden op Tenerife gaan zitten. Ja, eigenlijk wel. want Dat <laughs> is toch wel goed voor mijn botten, hoor. Oh ja, en, uh, oh, lekker. Ja, dus... Um, maar uh, dus ja, ik ben hartstikke druk, ik ben aan het strijken, maar ik ik hoor het. Maar je bent, aan of... het je bent de dingen aan het strijken die je in je koffer doet. Ja, wat van die katoenen uh, zomerbroeken die liggen in de kast. En uh, ja, nou ja, goed, uh, je wilde er nou, er gewoon, gewoon... toen er bij lopen. Je bikini erin? Nee, geen bikini. Oh, <lacht> <lacht> geen, <b> <lacht> geen bikini, geen. <lacht> okay, Wel yo. een zwempak. Ja, ja, zeker, maar. Uh, maar goed, ik, ik, ik ben dus zo bezig en ik hoor het allemaal zo aan. Ik dacht, ga ik bellen, ga ik niet bellen? Ik dacht, nou, laat ik het toch maar doen. Ja, iemand En in de moet eerste plaats wil, wil ik je nog even een tip geven. Oh jee, ja. Misschien is het handig om, om een bepaalde een alcoholcontrole uh, te gaan te hanteren. Ja, dat komt binnenkort. Oh, nee. Als je, als je dan, uh, dan komt er in je telefoon, komt er een sensor... En als er te veel drank in je adem zit, dan uh, slaat je telefoon uit. Dat is goed, want ik geloof dat het alcoholpercentage vannacht erg hoog is. Ja, maar het is volle maand, hoort erbij. Oh, dan mag het. Ja, het is, vind ik wel. Oh, oké. Okay. Nee, ik wist niet dat dat de richtlijnen waren. Ja, volle maand, dan is, er gaan alle regels overboord. en... Uh... Oké, okay. ja. okay. nou als dan alle regels overboord gaan. Ik ja. heb uh, denk ik een antwoord over dat godslastering. Ja. Um, een antwoord en een vraag tegelijk. Mm -hmm. uh, die, we hebben natuurlijk de vrijheid van meningsuiting. Ja. En dat staat heel hoog aangeschreven bij de VVD. Mm -hmm. um, nu is dat in strijd eigenlijk met dat artikel over godslastering. Een groot deel van onze Nederlandse bevolking... bestaat uit islamitische mensen... Die, um, waar we al een aantal voorbeelden van gehad hebben... als, als God wordt beledigd, wat er dan allemaal kan gebeuren. Um, omdat... Om, dat, om, de, om het artikel vrijheid van meningenuiting... om dat hoger zeg maar, te hebben staan dan dat artikel... en men zich daar niet op kan beroepen, is het er waarschijnlijk uitgehaald. Hmm. We gaan ook elk, bij elke, na elke kabinet, bij uh, uh, elk nieuw kabinet... is er een werkgroep en die gaat na continu welke artikelen zijn er in de wet waar wij niets meer aan hebben... of die weinig gebruikt worden, of waar we, die al zo verouderd zijn. En dat komt iedere keer weer terug. En um, vorig jaar is dat ook al een keer eerder aan de orde gekomen... om dat eruit te halen. Maar toen is het ingebleven, en waarom? Omdat de SGP in de Eerste Kamer zit en zat en de VVD um, de, de SGP nodig had in de Eerste Kamer. Maar voor zover ik weet nu... Uh, is de Eerste Kamer nog steeds de Eerste Kamer zoals die vorig jaar was... want daar, daar is geen verandering in gekomen. Mm -hmm. Dus hebben ze nu de SGP dan niet meer nodig? Dat is mijn vraag daar dan gelijk uh, uh, op. Snap je? Ja, ja, dat snap ik, Ja. Dus, nou, dat is volgens mij het antwoord. En ja, dat, het, het, het, uh, uh, uh, dit weet ik nog allemaal van mijn vak staatsinrichting ja. uh, gevolgd uh, uh, besta uit de cursus uh, uh, sociale verzekeringen die ik in, uh, in de jaren 70 heb gevolgd. Ja, dus het kan veranderd zijn inmiddels? Nee, oh. want wij hebben toch nog dezelfde... Uh, ...constitutionele monarchie... ...met dezelfde... <laughs> uh, um, ja, maar als je dus zo het... redeneert... ...dan kun je ook zeggen dat er nog steeds... ...een uh, verbod op godslastering bestaat. Nee, maar dat verandert iedere keer. Ja, ja. Door, dat ligt eraan wat voor kabinet dat we hebben. Ja, ja. ja? maar hoe, hoe het parlement in elkaar zit... En, ja, ...dat is sinds 1848 niet meer veranderd. <laughs> nee, nee, dat niet. Nee. Rebecca? Ik... Ja? Vergeet je tandenborstel niet in te pakken. Nou, zal ik je vertellen? Een nieuwe gaat ermee. Oh, heel goed. En die oude, die bewaar ik voor de kiertjes. Ja. <laughs> Daar ga je de plintjes weer mee schrobben. Hé, hey, fijne reis, Rebecca. Veel plezier. Ja, dank je. Oké, okay, doei. Hey, maar Astrid. Ja? Uh, klinkt het plausibel wat ik zei? Nee, maar, de, maar de, de Rebecca, we gaan niet natuurlijk een antwoord geven en dan ook nog even het antwoord evolueren. Want dan zitten we hier morgen nog. Oké. Okay. Ja, wat jij, ik bedoel, jij, gaat er van, ik ga ervan uit dat de nee, mensen die okay, bellen er nee, meer verstand nee, van hebben dan zo, ik. Nee, maar dat is zo, Maar En dat, bovendien, als ik je niet geloof, ik? zeg ik het ook, dat weet je ook nee, wel. A, ja, nee, Astrid, maar waarom vroeg ik dat? Ja. Kijk, je kan een vraag stellen, uh, bijvoorbeeld dat die, die die uitdrukking tegen de bierkaai, als ik ja. naar beneden was gelopen, had ik je het antwoord kunnen geven, want daar staat het woordenboek. Ja, dan ik maar moe. Bedoel, ja. dan weet je het zeker. Dan ja. is dat. Maar op politiek gebied ja. uh, is het uh, soms moeilijker om om, uh, om het ja, dan nee te zeggen. Ja. Snap je? Ja, ik begrijp het. Nee, maar dat, oh. is ook, dat is ook wel het mooie, want jij doet je verhaal... en als iemand het heel erg met je oneens is, belt wel dan, u, dan, ja, dan belt diegene weer. En dan, dan horen we ja. altijd het verhaal van ja. verschillende kanten. Dat is zo, je hebt helemaal gelijk. En hey, dat Astrid, is Radio 1, hè, Het nieuws van alle kanten. Dat is zo, je hebt ja. helemaal gelijk. Okay. Uh, Astrid, ik ja. wens jou een goede week toe, trouwens ja. iedereen. En... Uh... Nou ja, tot de volgende keer maar weer. Tot dan, doeg. Dag Astrid. Ai. Richard, goeienacht. Ja, met Richard. Dag. Hoi. Waar belt hij over, Richard? Nou, ik had een vraag uh, um, ja, om in te leiden. Uh, de, de Broodkaten de en eieren dat zijn zuivelproducten, zeggen ze. Ja. Nou ja, eieren niet. Maar... Nee, precies. Maar wie, wie maakt jouw wijs dat het allemaal in de, zuivelproducten zijn? In de, in, in de, in de Balkanlanden, daar spreken ze Slavische talen. Alleen Roemenië niet, dat is een Romaanse taal. Terwijl die toch midden in, in dat gebied ligt. Mm -hmm. En dan vraag ik me af, ja, waar komt dat uh, vandaan? En, en kun je nog heel even voor mij dan uh, duiden... wat de uh, boterkaas en eieren daarmee te maken hebben? Ja, dat is ook een vreemd ding in de bijt. Oh. Het in het oh, zo. En zo hoort voor jouw gevoel Roemenië niet bij de rest van de uh, Slavische landen... omdat het een uh, Romaanse taal uh, voert? Ja, precies. Zo, terwijl het toch oh, ja. midden in dat gebied ligt. O, oh, ja. Okido. Nou, ik denk dat dat wel uh, door iemand uitgelegd kan worden. Dat moet lukken. Ja. Ik ga mijn best doen, Richard. Dankjewel. Dag. Astrid. Gerrit. Gerrit. Gerrit is even stelen als de raven wil. Ja. Hallo. Uh, ik had een vraagje. Zo, en ben je eventjes onder je kussen gaan liggen met de uh, telefoon? Nee, ik heb oh. gewoon aangehouden. Daar ben je. Je was even helemaal kwijt. Je had een vraagje. Oeh. Oh ja als ik s'avonds avonds tv zit te kijken ligt die kat wel eens op mijn een schoot ja. maar als ik dan van net verandert Oh, <lacht> al, al slaapt hij wat is het oh. <lacht> waarom moet je lachen ja, ik moet gewoon nu al lachen ja oh. maar dan uh, hij, heeft, hij is gesjipped en dan voelt hij een schokje oh kan je dat nee te maken <lacht> wat is er nou <lacht> Nou, ik zeg niks meer, hoor. Ach, het arme dier! Wat? Die arme kat! Oude kat, ja, dat is die tien, tien jaar. Nee, die arme kat, Wil. Die arme oude kat. Wat zeg je? Die? Ja. Ik versta je niet, hoor. <laughs> nou, die ligt lekker te slapen. Maar iedere keer, als jij, jij zept, dan krijgt het beest een schok. Nee, als ik van net verandert. Ja, dat heet zeppenwil. Ja ja. ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dus als ik zep, dan, uh, dan krijgt hij een klein schokje. Heeft nou, nou is mijn vraag, heeft dat ook ermee te maken? Hoe zit dat? Heeft dat wat nou, waarmee waar te maken? Mee heeft wat waarmee te maken? Als jij, als, als die kat iedere keer als jij zept een schokje krijgt, dan heeft het er wel mee te maken, ja. Ja, doordat hij geshipped is, denk ik. <laughs> nou, ik leg neer. Nee. Ja, dan doe ook maar. We verstaan elkaar zo slecht. Oh uh, ja, nou zeg, ja. Ik, ja, ja, want je, je zegt de hele tijd wat zeg je. Dus waarschijnlijk verstaan we elkaar slecht. Oh, nou. Ja, en de helemaal. lijn is niet, niet geweldig. Ach god, die arme poes. Ja, nou, ik wacht het antwoord af. Wil, Wil, Wil. wil, wil, wil. Hang je de, hoe heet de poes? Eh, uh, minoes. Poes minoes, uh, uh, natuurlijk. En dierasiel. Ja, ach gosh. Ja, een schatje. Nou, het komt goed hoor, Wil. We gaan het oplossen, hey, hoop ik. we wachten af. Doei. Dag. arme dier. Ik <laughs> vrouw te kijken. Even kijken of we op het andere net al reclame is. En dan zap, er zit, het bier, zit het arme dier tegen het plafond. Gerard. Ja, goedemorgen, Astrid. Hallo. Ja. Ik heb uh, twee antwoorden. Dat ging het over het openbaar vervoer in uh, Londen, in de ja. met, met uh, Nederland. Nou, Lo Londen heeft uh, een uh, concessiegebied. Uh, concessie in het hele gebied uh, uh, wordt het uh, ge georganiseerd door Arriva, uh, de bus en alles, maar het heeft er weinig mee te maken. Maar hetzelfde dat, systeem hebben we in Nederland ook. Want iedere de de overheid heeft uh, de provincie aangegeven als. Uh, om de, hoort ik weer, de concessies uit te geven voor het openbaar vervoer. Ja. En dat, uh, ja, hier dan in Zuid-Holland heb je een paar regio's. Dat is de stadie Haaglanden en de stadse regio Rotterdam. En die ja. hebben dat uh, openbaar vervoer ook weer uitbesteed. En die hebben, hebben ieder zijn eigen uh, voorwaarden om het uh, uit te voeren. Ja. Dat is in iedere ieder regio verschillend. Maar, maar, maar dat klinkt niet alsof als hetzelfde als in uh, Londen... waar je voor 15 dollar uh, een, uh, eindeloos kunt reizen en, uh, en niet hoeft uit te checken. Nee, dat is hetzelfde. Uh, omdat je hier in, uh, hier in de stadsregio... Hey, die hebben Rotterdam bijvoorbeeld die ja. uh, heeft uitbesteed aan de RIT... en die zegt gewoon... Uh, nou, hier kan je losse kaartjes kopen voor uh, 3,50. Uh, ja, ja. Dan kun je nu rijden. Oké, okay, maar het is dus door die uitbestedingen kom je nooit tot, het, eigenlijk helemaal tot dezelfde uitbesteding. Nee, ik kom niet uh, Want het is gewoon omdat de, de nagever die even gewoon uitbesteed aan uh, iedere provincie uh, moet dat zelf regelen. En de provincie die, uh, die besteedt weer, uh, heeft weer ieder zijn eigen voorwaarden. De, de voorwaarden in Groningen zijn anders dan de provincie in Friesland. En dat zijn juist rare. Ja. Nou, dankjewel Gerard. En dan nog een, uh, over die godslastering. Ja, over die wat? Ik heb uh, even gegoogeld uh, hoe het ontstaan is. Het is ontstaan in oh, uh, 1930. Toen heeft de Communistische Partij uh, gezegd van. Uh, uh, dat het de schuld was van uh, het geloof. Uh, dat, uh, even, even, even kijken hoor. Uh, oh, maar ik hoef niet de hele geschiedenis hoor. Nee, nee maar in ieder geval uh, toen ja. heeft dan uh, de zogenaamde christelijke. Uh, uh, dus KVP, AR, CH en alles. Die heeft toen gezegd van. Uh, dat is schotverlastering en uh, dat moet in de, in de wet komen. Toen heeft ja. uh, de grootvader van uh, uh, dommer, oud meneer dommer, die heeft dat ingevoerd. Ja. Maar het is nooit eigenlijk nooit uh, uh, echt uh, gehandhaafd, want in de, die had die in de jaren zestig had uh, je uh, Gerard van Treven. Ik weet niet of je die kwestie herinnert. Ja, ja, ja, heeft, uh, want, uh, ja want... met die God met de ezel. Ja, en daar uh, ja. Nou, en dat is uh, toen we voor de rechter gaan komen En de rechter heeft gezegd: nou is vrijheid van mening. De zaak er even, ja. En er zijn, later zijn er nog meer poging geweest om uh, dat uh, godslastering uit uh, iemand dat heeft zijn. Net zoals tegenvolg ook. Nou, en dat is nooit tot uh, vervolging gekomen. Dus nu zeggen ze dan gewoon van ja jongens, het wordt, het wordt niet vervolgd. Ja. Dus we uh, schrappen het alleen. Uh, ja, de vorige keer waar we straks gaffen en uh, om de SGP tot vriend te houden. Nou uh, hebben ze het uh, even nog gehandhaafd. Ja, maar Rebecca vraagt zich af, waarom dan nu niet meer de SGP te vriend houden? Nou, ze hebben de SGP niet meer nodig. Nee, dus dan hoeven we ook niet... Maar dat is gewoon, ze hebben in de Eerste Kamer hebben ze de SGP niet meer nodig... en ja. ook in de Tweede Kamer niet meer. Okay. Gerard, de Gerard, de Gerard, SGP meer. Gerard! Ja? Ja, ik wou het hierbij laten, Dankjewel. Ja, is goed. Uh, tot ziens, alsjeblieft. <laughs> Oké, okay, dag. dag. Ik wou dan ook zo graag nog zo'n openbaar vervoersplaatje draaien. Dat is namelijk het bandje Train and Drops of Jupiter. Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head She acts like summer and walks like rain reminds me that there's a time to change, yeah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 I got back to the milk. Toch. Ik denk dat dit mijn lievelingsbandje is. Train is het. En dat vond ik dan leuk met het openbaar vervoerverhaal... waar we het net over hadden. Uh, Drops of Jupiter was hun eerste hitje. Volgens mij ergens rond, rond de millenniumwisseling. Maar uh, uh, ja, het, het kan mij het schelen. Ik draai gewoon nog wat van Train. Want ze hebben, ja, ze hebben, net een, ze hebben een, een liedje uit met Ashley Monroe samen. Dat vind ik ook zo mooi. Bruises heet het. Gaan we gewoon even... Voor mezelf nog een liedje van train draaien alsjeblieft. Haven't zien ju sinds high school. Good to see, has to pull. Quite yet I bet you're rich as hell. Well, to you. De teksten van Train zijn ook altijd heel erg mooi. En dit liedje gaat erover dat als je veel hebt meegemaakt, dat je dan ook interessantere gesprekken kunt voeren. En dat sluit toch wel heel erg mooi aan bij dit programma, vind ik dan weer. 0800-1121. Vincent, goeienacht. Goedendag. Hallo. Vincent. Dag, Hallo. Vincent. Ja, ik wil graag reageren op de meneer die niet begrijpt waarom nou de wet op smalige godslastering eruit is geknikkerd. Nou, vertel. Nou. <laughs> ja, het, het, het monotheïsme ja. Nou, is uh, een vrij despotische godsdienst. Want die hebben uiteindelijk in het verleden alle polytheïsten, dus mensen die in meerdere goden geloven, uh, ja, verboden dat nog langer te doen. Ja. Nou, dat er enorm veel godsdienstoorlogen, godsdienstinterpretatieverschillen van die ene god die er dan is. Toen we uiteindelijk tijdens de verlichting, en dat is de weg die wij op willen, met z'n allen, ja. tenminste in Nederland wel, hebben we gezegd: van joh, dat. Dan hebben we een pakket van twee dingen. Je mag geloven wat je wil. En je mag zeggen wat je wil. En dan gaan we elkaar niet doodmaken. Mm -hmm. En dat is de, de richting die wij uh, uit willen. En die status apart is. Apartus, die die uh, godsdienstigen willen. Die moeten ze in Iran gaan zoeken. En niet hier in Nederland. Mm -hmm. Daarom hebben we gezegd. Van, nou, Je mag op iedere ideologie of godsdienst kritiek hebben. En dan krijgen mensen geen uh, aparte uitzonderingspositie voor. Nou, ik dat vind... is de reden. Ik vind wel dat je het uh, uh, Jippie-Janneke uitlegt. Ja? Ja. Oh. Ja, dat doe je keurig. Jippie-Janneke. Oh, dat is, dat is een, een compliment. Ja. ja ik, bracht oh, het een okay. beetje, ik bracht het een <laughs> beetje als ontevreden, of niet? Nee, dat is juist, juist heel uh, uh, bewonderenswaardig. Ja, ja nee, Dat is ook niks nieuws in de geschiedenis. Nee, dat Want is ook, ook zo. de, de, de Amerikaanse grondwet begint met... The First Amendment, die zegt... Congress shall make no law respecting an establishment of religion. Dus dat, dat, dat probleem, dat kent men al heel lang in de geschiedenis. Ja, want dat moet gescheiden worden. Ja, dat moet er gescheiden Kijk. worden. En het en, en dat, dat is heel naar dat zo iemand als Gregorius Nekschot... van zijn bed is gelicht door politieagenten voor nee. tekeningen maken. Ja. En dat willen we niet in nee. Nederland. Nee, nou ja, het is duidelijk. Tenminste, ik denk ja. nog steeds dat Benny het niet met je eens is. Maar dat, uh, dat laat ik dan aan jou nee. over. Nou, in, in Iran kan, het, uh, kan die zijn plek vinden, denk ik. Ja, precies. Dat komt het helemaal goed. Dankjewel, Vincent. <laughs> Oké, okay, graag gedaan. Goeienacht. Dag. Dag. Ja, hoor, Zo, dat legde hij even duidelijk uit. Oh, dat was knap. Paul. Hé, hey, goedenavond. Hallo. Hi, ik, uh, ik sta hier op Schiphol. Ja? En mijn collega, mijn collega die zit lekker in de auto, lekker warm. Ja. En ik zit buiten, ja. koud. Ja. En ik had even een opmerking over die kat. Ja. Met die chip. Ja. Nou, die chip die geeft helemaal geen elektrisch schokken. Oh, gelukkig. Want uh, dat is gewoon een signaal van, het, uh, van de televisie waar die kat dan van op springt. Ja. Dus daar krijg krijgt geen schokken, dus maak je daar geen zorgen om. Nee, maar hij springt wel op van een signaal van de televisie. Dat klinkt toch als een schot? Ja, ja, ja, natuurlijk. Nee, maar het is geen schot hoor. Oh. En uh, even wat anders. Die vrouw die op vakantie gaat. Ja. Die had heel weinig tijd, hè? Ja. Daar leek er niet op. Nee. <laughs> en wat zit Ik, jij bij uh, Schiphol te doen dan, Paul? Wat zeg je? Wat zit jij bij Schiphol te doen? Ik ben gewoon aan het werk. Oh, wat doe je dan? Ja, voor alles. Oh, oké. Okay. Je bent manager van alles op Schiphol. Nou, ja, eigenlijk service- en onderhoudsmonteur. Service- en onderhoudsmonteur. Ja, dan ja, moet je buiten. Dus lig je onder een vliegtuig dan? Nee, joh. Oh. Okay. Nee, binnen. Maar we moeten even ergens heen rijden. Wat zeg je? We moeten altijd ergens heen rijden. En we horen jullie ja. en we dachten, ik moet even bellen. Ja, dat heb je goed gedaan, Paul. Dank je wel. Mag ik nog even een groetje doen aan mijn collega? Uh, dat hangt er vanaf, is het een leuke collega? Ja, natuurlijk. Zit Mag hij naast dat... je? Nee, nee, nee, hij zit in de auto. Nee, hij ik zit lekker je... warm binnen, jij zit koud buiten. Nou, doe de groeten aan die collega. Hey, Luc. Luc. De groeten, hè? Jeetje de... je, Mina. Jee, ik geloof je dat Het was echt, zonder jou was het niveau van deze uitzending toch echt uh, nooit geworden wat het nu geworden is. Nee, dat is wel lekker ook. Dankjewel, hè? Hey, doeg. Doeg. Hé, hey, Luc. Doeg, hè? Um, Hans. Hou je Hi, Hans. Van over het hoekje, weet je wel. Ja, fijn dat je uh, er bent. Die kat, hè? Ja. V vorige week was ze op de televisie. Mijn ja. kat ligt te vaak uh, naar de televisie te kijken. Ja. Uh, Dierasil en Hilversum. Ja. Liet uh, kat na kat naar kat zien. Ja. Mijn kat, niet gechipt. Nee. Je uh, ziet die katten en uh, gaat met zijn neus tegen de tv. Ja. wel trekt zijn neus terug. Ja. ja en waarom is dat nou? Elektricie. Dat chipje is waarschijnlijk ja. van metaal. Ja. Elk elektrisch apparaat, ja. denk maar aan het televisie- en een geluidsapparatuur, heeft een lekstroom van ja. ongeveer 50 volt. Ja. En ik heb je dat wel eens laten horen. Ik heb ook zo'n apparaat en dat heeft een uh, de man die elektrische leidingen op moet zoeken, heeft dat ook. Die gaat ja. langs sturen met het apparaat en het apparaat gaat piepen. Ja waar een leiding zit. Ja. Als ik bij mijn geluidsapparatuur of bij iemand anders kom die met een uitgebreide geluidsapparatuur. Ja. En die heeft een uh, platenspeler, een voorversterker, een eindversterker. Ja. En dat ding piept en je draait een stekker om. de piept piept niet meer, is je geluid beter. Oké. Okay. Dus het heeft wel degelijk met stroom te maken. In feite is het dus een klein schokje van 50 volt. Oké. Okay. En dat, dat, maar dat, wat voor ons een klein schokje is, is voor een kat natuurlijk een iets groter scho schokje. Daar heb ik geen idee van, maar dat heeft er wel mee te maken. Oh, oké. Okay. Gek, hè? Ja. Ik, ik, ik, ik, ik, ik maak me toch een beetje zorgen om die poes. Ja. Ik kan me voorstellen, werkt ik ook aan je. Ja, dat is... wel een beetje uit Nee, maar ik, nee, maar ik, dat is dan mijn reactie. Omdat ik me kan voorstellen dat als je daar zit met die kat op de bank... en je zept en je ziet die kat doen... dat je denkt van, komt het nou door het zeppen En dan ga je nog een keer Dus Dan zie ik, ik die kat weer... nee, het kan zo niet waar zijn. Dat het door het zeppen komt en dan nog een keer... En ondertussen zit die kat de halve, de halve avond met uh, het zijn haar recht overeind. Die kat zal er waarschijnlijk wel vaak bij zitten, maar... Als jij over een kat aard midden in de winter, ja. uh, als het heel droog is, dan kan je ook een schoentje scho krijgen. Ja. Dat is een elektrische statische lading, is dat. Oh, oké. Okay. En een kat die naar een tv kijkt, ook op afstand, kan ook reageren zonder chip. Ja. Op een ander beeld. Op een? Ander beeld. Ja, zeg... dat weten we. Dat weten ik... we. Tenminste, ik weet dat. In uh, Amerika <laughs> is een zender ja. alleen voor honden. Ja, als de mensen weggaan, zetten ze die aan, blijft de hond rustig. Ja, en voor katten die... is het er nog niet, dus de hoogste tijd. Wat zeg je? Dat het de hoogste tijd is, dat het er ook voor katten komt. Ja, maar dat, we hebben te veel bezuinigingen, dus dat komt niet. Nee, dat is waar. Nou, dan krijg van... je iedere keer de film Garfield. Ja, Hans, ik moet ophangen. Het nieuws komt eraan. Oh ja, je moet nog even aan die mevrouw Daria Collins denken. Heb ik ja, een... dag Hans, ik heb nog dag. Mee. Sorry, maar.